Heerlen en Winschoten schieten eigenaren van koophuizen te hulp. De gemeenten liggen in gebieden waar de bevolking afneemt. Veel woningbezitters hebben er problemen om hun huis te verkopen. De prijzen dalen en steeds vaker worden de goedkope woningen op veilingen opgekocht door criminelen. Die gebruiken de huizen voor hennepteelt of mensenhandel. Heerlen en Winschoten willen de huizen opkopen om ze daarna via een corporatie te verhuren of op te knappen of te slopen.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 Het weer. Vanavond aan de kust enkele buien. Land overwegend droog. Er staat een flinke westen tot zuidwesten wind. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of elf. Vanaf donderdag droger en meer zon, maar s'nachts wordt het wel kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANUB. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat nog Ville voor de brug bij Gorkem Twee kilometer. Tot zover de verkeerse...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 Oh, zelfs die stokjes. De ja. stapeltuin bedoel je met lagen. Lagen ja. Aan de onderkant en dan steeds één hoger. Correct. Hoe hoog kan dat van de stapel? Uh, ik durf niet te zeggen tot hoe hoog het kan, maar ik heb zelf, ben ik tot nu toe tot vijf hoog gegaan Zo. en dat ging goed.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 pas te starten met de andere taarten. Ja. ja. Wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af, zijn dat ze, uh, uh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 Si on chantait, si on chantait.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 Hello Kitty, heel ja. veel gevraagd. Nijntje, ja. ook erg veel. En voor de jongens heel veel cars. Thomas de Trein. Um, ja...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 Alles kan erin, want mm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, chipolata voor de bruidstaart een champagnecreme, frambozenmoes, uh, uh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het zo gek maken ja. als je zelf wil. Waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is Nou, inderdaad. niet, want uh, ja. dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Ik conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda llanto, je conociendo ahora, estoy conociendo tanto. te gustaría volver, je niet wilt zien, de tu piel, y no muy bien, tu corazón, de de Hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a mirar, hay que aprender a sacar las tiras en el corazón, hay que aprender a olvidar. Ik ben er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 3 en 5. Oh ja, dat is echt ook zo leuk ja. dat ze dat helemaal geweldig Ja, ze, ze zien het luken. echt als kleien. Ja. Ja. En uh, ja, het is alleen wel, ik geef ze een stuk marshepijn. En dan na uh, drie minuten dan, dan denk ik waar is de Marshappijn. En dan hebben ze dat stiekem opgegeten. <laughs> dus er zit nooit zoveel over de taart, maar ze eten het gelijk al op. Ja. Maar goed, dat, uh, dat hoort er ook bij, toch?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 Didn't they always say we were the lucky ones I guess that we were once babe. we were once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 Ja,